We gaan beginnen met het tweede uur van Goedemorgen Stamt Dat klopt heel Welkom terug. Welkom terug. En ja, we gaan even zeggen wat we gaan doen, Gerrit. Ja, zal ik dat eens dus even? Ja, nou ja, je kan het doen. Ja. Nou, we krijgen eerst uh, uh, aangeschoven uh, inmiddels al uh, Gerard Kuiper, die al 50 jaar lid is van het Internationale Police Association. Daarna heeft Carine Vere, die we net ook al hoorden met Fokko Bruins, die heeft een, een, een ja, heel mooi indringend gesprek, uh, indringend gesprek met uh, Willem, van der Sloot. Willem van der Sloot over uh, het graf van Schaft.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 Maar toen kreeg ik daar hyperventilatie. Oh ja? En toen ben ik terechtgekomen op de brigade in Bad uh. En in mijn vrije tijd ben ik via de LOI in bezit gekomen. van alsnog het politiediploma. Oh, goed. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Meer. Uh. En daar ben ik meteen aangenomen. En via Meer ben ik... Toen ik dus een relatie kreeg met mijn vrouw Els. Yeah. Een zandvoortser.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 Maar je kon er zo van blijven wonen? Of heb je ja, dat ja, niet ja, gedaan? Ja, ik had ah. van, van mijn schoonouders gekocht. Ja, ja. Dus zodoende zijn we hier tegengekomen. Ah. En toen ben ik uh, naar Haarlem uh, ah. geplaatst. Overgeplaatst. Dan ben ik een wijkagent geworden in uh, het Rooseprieel. Goed zo. En dat was je laatste klus eigenlijk? Nou, of nee, dat, het eindigde als hu huismeester op het uh, hoofdbureau in uh,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 Wat zei je? Dit komt goed? Of, uh, nee, nee ja, zei, hij, zei, de, die vraag wordt overgeslagen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die vraag wordt overgeslagen. Ja, dat ja. uh, zich wel goed. Maar uh. uiteindelijk is het dan... Ja, daar was je er heel goed. blij mee. Ik was er toen bij volgens mij dat je hem kreeg, maar ja. je was er enorm blij mee. Ja, zeker weten Dat was wel, uh, ja, zeker weten we. was wel ja. te zien ook, ja. Dat was ja. Uh, mooi. Uitdundig. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, uh, je Kun je leven lang lid blijven van die IPA? Van die, uh, ja. Yeah?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 Daarachter kwam een uh, oude buurman van me. Oh ja? En die kwam net aan en zei... dief. Uh, oude dief, oude <laughs> ja, dief. Ja. zei, oké, okay, nou. Dus ik, ik stap op mijn fiets. Ja. Ik reed met een uh, noodgang achter die ja, uh, nee, En die uh, vlucht de duin in. Ik... ik uh, achter stap, hem aan? Ja. Ik achter hem aan. St, uh, schop mijn slippers uit. En ik zie hem over de duin heen. Uh, Zo. En ik was hem op een gegeven moment kwijt. Dus ik denk, op een gegeven moment bij een bossage. <laughs> nou, hier moet hij inleggen. Want uh, ik zie hem nergens verder lopen. Nee.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 Nou, dat is mooi. Dus ja. Dat, dat, dat, dat, ja, dat zit Ja, dat zit erin natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar je hebt ook verschrikkelijke dingen meegemaakt natuurlijk, hè, als agent. Ja, ja, dat wil nee. ik niet. daar ook niet uitgebreid over hebben. Nee, de dat... ergste was de treinongeval bij Hoofddorp. Bij Hoofddorp, ja. oké. Okay. Oh, ja. Vijf doden toen of zo? Zes, zes doden, ja. Zes doden, ja. Ja, ja dat is wel ernstig. was een van de eerste die erbij kwam of zo. Ja, nee, de eerste wat ik, die, ik, die, ik, die ik had dat was een motorrijder.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 Oh, erg, nou, ja? die, die, die heb je nooit gezien. Nee, nee. Dus hij ja, kwam met de punt van zijn hoofd tegen die laadpak ja. En hij wordt gecatapulteerd. Verschrikkelijk. En, ja. en nou, die was, dat zag er vreselijk nee, uit. Nee, dat begrijp ik ook nog wel, ja. Noem ja. maar voorzichtig... Ja.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 Hey, je hebt toch al bijna Klaas Koper opgevolgd als, ja, als, als, als dorpsomroeper, hè? He? heb ik ook nog acht jaar gedaan. Ja, heb je acht jaar gedaan, toch? Ja. ja. Zo, ja. Zo. We, hebben een, we hebben een bellet. Een, nou, ga ik oh, eens even, dat moet niet gekker worden. Vermoedelijk ga Nou, dan gaat spam-omroepen. Oh. Uh, <laughs> wil je overstappen? <laughs> ja. Nee, uh, nou, we hebben het meestal wel gezien. Of je moet nog iets zeggen van... Uh, dat wil ik nog heel graag kwijt over de IPA. Over de... Nee, ik hoop dat het uh, nog langer... Het is wel duidelijk, het is dus soort vriendengroep is, zeg ja. maar, ja. zo kun je het noemen. Ja. En uh, ja, dat is een mooi dat je, dat je die mensen allemaal achter je hebt staan natuurlijk. Ja, en ik uh, ben nou dus uh, bezig met het schrijven van een uh, boek... en dat uh, gaat ook natuurlijk gedeeltelijk hier. Oh ja, ja je was bezig met het schrijven van twee boeken, heb je Twee megezet. boeken, eentje over mijn leven zelf en eentje over de, uh, mijn politiecarrière. Ja, maar het ene is met het andere wel verbonden, maar ja. jij wilde het gewoon even gescheiden houden. Dus, uh, ja, gescheiden. Er is genoeg te vertellen over jouw leven volgens mij. Wat ik allemaal meegemaakt heb, ja, ja dat kan ik ja. een paar boeken van vullen. Oh, je, je gaat er nog meer maken?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 Niet geworden. Als ze als eenmaal uh, zagen wat het werk oh, ja. Nog inhield. Ja, dat dus, begrijp ik. En wie is, nu, wie is het nu? Nou, we hebben nu alleen nog maar een ad interim. Oké. Okay. Want uh, ja. Ja, volgende week is de algemene ledenvergadering. Uh. Hebben zich gelukkig nu een aantal mensen uh, okay. opgeworpen als. Uh, ja. Misschien wel voor jou, Gerrit? Nee.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 Een liedje Thomas He? En het is uh, volgens mij Een uh, cover van een uh, van, van een Klopt. oud nummer ja. opnieuw, opnieuw opgenomen En wie was het? Cyril uh, oh, nou, ja. oh. Nou verbaas je me weer een beetje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 Dat is heel bijzonder. Ja. En, hij vond haar. En, en, en toen? Ja, hij vond haar. Hij was op zoek naar eten of houtsprokkelen. En dat deze in die tijd. Want er moest eten op tafel komen. En toen vond hij haar. En toen heb je... Hé, hey, dat is het meisje met het rode haar...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 nou ja, ja, ik ben even snap naam ja. uh, er uh, was een collega van, van Hanni Schaft. En uh, Bonenkamp, Jan Bonenkamp. Die legt er, en dat die steen legt, is, legt er heel mooi. Want dat is die legt er nog niet zo lang, die steen. Die hebben ze een aantal jaren geleden vernieuwd, Maar de rest van het uh, begraafplaats ja, ligt er heel triest bij. Hey, nou, daar moet wel wat aan gedaan worden. De gemeente uh, Muiden of Velsen zou daar eens even moeten gaan even kijken. kijken. Ja, want het is natuurlijk zo dat ze waarschijnlijk een...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 Ja. ja. Het zijn allemaal helden. Allemaal helden. Ja. En daar, die meneer heeft een heel stuk boomstronken erop liggen. Ja. Misschien betekent het uh, leven. Of. Uh, ja, het kan. Je weet het niet. Ja. En als je ziet, ze zijn allemaal echt heel jong. 22 jaar.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 Ja, maar die, die man kon niet goed nee, worden. Dat nee. uh, was heel duidelijk. Hij kon wel nog even naar die nieuwe boorden luisteren. Dat had hij wel kunnen doen met de, ja. met de uitleg. Ja, ik zei net, uh, het is fijn als je iets meer weet over de personen die hier allemaal liggen. Maar hier, aan het begin bij de trap, heb je een heel erg uh, mooie draaisysteem.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 22. Oh ja. 22. ja. 22 krijg je dan. Ja. 24 jaar oud. Zo. Oh ja, Freddy en Truus oversteeg. Ja. ja. Liggen zij dan in Nijmegen? Nee, die... nee, nee, nee. Weet ik niet. Die oh, dat weet je niet. En ook niet daar. Nee. Nou, dat gaan we even lezen. Die hebben we inderdaad. Altijd... Even zoeken hoor.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 Ja, dit is een of andere studentenvereniging uit Utrecht. Een of andere studentenvereniging uit Utrecht. Ja, ja ze USVW. Geweldig, wat En, en voor nog wat. Mij wordt het Abacadabra. En het is een grote hit. Ja, nee, nou, ja het, is het is een heel leuk liedje. Nou, heel grappig. <laughs> ja. Het uh, Het is uh, iets over kwart voor twaalf. We gaan uh, bijna naar het einde van het programma. Maar, maar. we gaan eerst nog praten met Erik Weijers uh, van het Circuit Zandvoort. Een mooiste Welkom, laatst, uh, Erik.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 Dat is eigenlijk ons eerste grote internationale evenement. Oké. Okay. In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 ik zag van 4 tot 8 juni dat is dan... Nee, 5 tot 8 juni is oh, het ook, 5 tot 8 juni, ja. Dat nee, ja, ja, vrijdag, ja, ja. zaterdag, zondag. Uh, ja. En die donderdag uh, wordt er niet gereden. Ja. Dus is natuurlijk wel wordt alles voorbereid. Maar, ja, ja, ja, ja, uh, ja, erg, ja. Die datum is ontstaan, maar het rijden is echt 5 tot 8 juni. Ja. Het is ja. het toch steeds zo populair als vroeger?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 Of wat later, uh, Formule 3 Racers, Formule 2, uh, Toewaars, GT's Le Mans prototypes. Ja, ja.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 En de hele dag uh, live uh, uh, uh, muziek en, en, en uh, ja, mensen. Ja, het is een mensen aan het woord ja, ja, ja. Nou, hier. Tussen 28 juli en, en 31 augustus, augustus is het sowieso gesloten ja, Maar dan ook dan, uh, dan, zes dan, weken later nog voor de afbouw? Van ja, de... Het, het, ja, we beginnen zo'n beetje derde week september weer. Dan pakken we de draad weer op.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 En met, uh, die auto werd destijds door Thierry Bautz bestuurd. En die was ook maandag in Zandvoort... Om leuk met die auto die shakedown te doen. Ja. Uh, ter, ter voorbereiding op een demonstratie... die, die tijdens de komende Grand Prix van Imola in Italië gaat Oh, leuk. Op, en Thierry ja. Boutsen is een oud Formule 1 ja ja. ja, ja, is een Belgische Ja, een ja, ook. die is ja, ja. destijds in 1985 <coughs> tweede geworden met die auto in Imola. <coughs> ja. En dat was heel bijzonder, want hij viel toen vlak voor de finish stil... vanwege brandstofgebrek. auto is hij uitgestapt, heeft hij die auto over de finish geduwd. En okay. zelf ja. is hij tweede geworden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Best ja mooi. Iconisch. Dus dat, uh, ja. dus, uh, maar die auto die was er dus. En ja, uh, fantastisch om dat weer... Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Helaas maar, maar twee rondjes. Ja. Meer kan niet, want... Prachtig want, geluid. Dan, inderdaad, maar mensen hebben van genoten, denk ik wel. Met, uh, uh, ik, ik heb verschillende mensen gehoord die zeiden uh, van... Goh, wat ja. heerlijk, omdat ja, uh, ik, dat geluid ik uh, uh, ja. Al was het maar een paar minuten, maar ja, het was ja. gewoon ja. toch... Uh, het was de ja. afgelopen maanden rond een uur of zeven, hè, ongeveer. Ja, inderdaad. Ja, de Formule 1, wat kunnen we verwachten?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 Ja, gaat het een waanzinnig weekend ja, worden? Ja. En uh, misschien wel de, de mooiste Grand Prix uh, van, uh, van de, straks de zes die we georganiseerd hebben. Ja, als nou, de, die komt zes. volgend jaar. Hè? Jawel, maar dan gaan ze natuurlijk ook met, met, ja, ja, met, ja, ja. met een ja. nieuw ja. nieuwe met rijden. Ja, dat is waar. Ze worden niet natuurlijk. Dat is ook is. waar. Ja. Het ja. zou best kunnen hoor, maar ja, ja, ja, ja. dit jaar weten we zeker dat het komt. Ja, absoluut zeker weten Vinden jullie het niet jammer dat het dan afgelopen is? Tuurlijk. Ja, persoonlijk vind ik dat hartstikke jammer. Ja, inderdaad.